Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Die rond de vulkaan Agung op het oosten van Bali wonen... hebben hun huis moeten verlaten vanwege een dreigende uitbarsting. Er zijn bijna 700 kleine aardschokken gemeten... wat volgens onderzoekers op het eiland erop wijst dat er een uitbarsting aankomt. Hoe groot die wordt is niet te voorspellen. Bij de laatste uitbarsting in 1963 vielen zo'n duizend doden. Groot-Brittannië wil na de brexit in 2019 een overgangsperiode van twee jaar... waarin de Britten toegang houden tot de interne markt van de Unie. Dat heeft premier May gezegd in de aanloop van een EU-top in Florence. En verder zei ze weinig concreets. Ze wees erop dat de Britten weliswaar de EU verlaten... maar niet met hun rug naar Europa toe gaan staan. Het aantal bekeuringen voor appen en bellen achter het stuur... is de eerste zes maanden van dit jaar fors gestegen... met een kwart tot een totaal van 26.000. Volgens een politiewoordvoerder komt dat doordat de politie er meer op let. De boete voor niet-handsfree appen of bellen is 230 euro. Burgemeester Van der Laan heeft de gouden medaille... van de stad Amsterdam gekregen, de hoogste gemeentelijke onderscheiding. In de medaille is zijn motto gegraveerd, alles voor de stad... Van der Laan, die longkanker heeft, kreeg de medaille in zijn ambtswoning. Maandag legde hij per direct al zijn taken neer, omdat hij is uitbehandeld. Bij een boer in Gelderland zijn zeker dertig dode schapen gevonden. Een deel van de kadavers lag in de stallen bij nog levende dieren. Een voorbijganger had gezien dat dode schapen soms meerdere dagen bleven liggen... en waarschuwde de politie. Inspecteurs van de NVWA constateerden dat enkele lammeren... ernstig last hadden van schurft rond hun bek... en daardoor soms niet meer konden eten en drinken... Twee schapen moesten worden afgemaakt. Het weer. Het is overwegend droog en er trekken wolkenvelden over. Vannacht en morgen vroeg is er kans op mist. Morgenmiddag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Knoopendel. 9 kilometer, 20 minuten oponthoud. Op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Sloterdijk... staat een korte file van 3 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A13, daarna Rotterdam bij Rotterdam Airport. 2 kilometer door een ongeluk. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de afrit den Dolder en Maren. 6 kilometer en 20 minuten... Tijdverlies en ook 20 minuten oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Maren en Nijkerk. Op de M301 Almere-Barneveld, tussen Almere en de aansluiting met de A28, ook meer dan een uur tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, zo'n ronde dansje is er weer. Ja, ja, dat, we dat, zijn zo, weer compleet, toch? Ja, zo hoort het ook, hè, toch? Ja, absoluut. Ja, Ronald is er niet, dus dat mag. Ja, de dijkletje ja. van voor het nieuws was ook wel ja, een, een hit, het. hoor. <laughs> helemaal leuk. Ja, ja, nou, in ieder geval, luisteraars, welkom terug. Ja, zoiets. En, uh, ja, sorry. Ja, nee, we waren nee, nog helemaal enthousiast. Ja, nee, hartstikke goed. In ieder geval hebben we nog een gezellig uurtje. En we hebben om kwart over het recept van de dag. En dat is een stampot. En oh, dan hebben we om half het weer voor het komend weekend. En om kwart voor hebben we een verzoekplaat. Nou, ja. dus het kan niet op. Ja, leuk hè. Ik, ik heb er al drie in de rij staan. Nou, dus dat komt het goed. helemaal goed. Ja, het komt zeker goed. Ja. Ja. Oké, okay. nou veel plezier in ieder geval. Maar gaan gauw verder hè. Ja, we hebben misschien een diamond in the flesh.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 Het is ietsje eerder, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Hè? Ja, oh nee. Nee, oh nee. De vaste luisteraars zijn er toch wel. Ja, dus, uh, dat ja. denk ik ook wel. En ik heb vandaag denk ik wel een hele lekkere. En dat is een stampot rauwe omdavy met gehaktballen. Oh, die hebben wij we vorige week gegeten. Zo lekker. Oh, ja, helemaal lekker. Vertel. Wou, dus jij doet niet wat ik zeg eigenlijk? Uh, uh, uh, uh, gebeurt dat wel eens een keer wel? Dacht je dat echt? Nee. nee. Ah, dat is wel schattig. Nou, je, bent, <laughs> je bent nu zelf eerder. <laughs> ja, ik ben ook eens een keer snel. Ja. <laughs> maar nou, vertel, wat nou, voor recept heb jij? Daar ben ik wel nieuwsgierig ja, naar. Wat hebben we nodig? En ja. ik vind het heel leuk. We noemen het een kilo piepers. Nou, nou piepers, dat is ja, ja, hè? Ja, dat zijn aardappels. En dat moeten kruimelige piepertjes zijn. En dan 400 gram andijvie, fijn gesneden. 300 gram gerookte spekblokjes. Een scheutje melk peper en zout, 400 gram runder gehakt, twee eieren, twee eetlepels boter, 380 milliliter runderbouillon, twee eetlepels grove mosterd, en twee eetlepels ketchup manis, en één theelepel geënnepeper, en 80 gram paneermeel. Stampoet! Kijk, wat bedoel ik? Daar is de loeder weer. Ja, ja. <laughs> daar is hij weer. Goed, hoe ja, gaan en, we het klaarmaken? Ja, nou, het, het duurt ongeveer 60 minuten, en het is voor vier personen. Uh, hun hebben eerst de stamppot, maar dat vind ik een beetje onlogisch... want ik zou eerst de balletjes maken. En de balletjes, dat is... meng alles, behalve de bouillon en het boter. En dat bedoelen ze mee de gehakte eieren en uh, de boter. En nee, De kruiden, de, neem ik aan. Ja, de kruiden. En dan moet je er de ballen van draaien... en laat ze 30 minuten rusten in de koelkast. Boter in de braadpan en rondom bruin bakken. Schenk de bouillon erbij en laat de ballen 45 minuten gaar worden... onder het de deksel... Maar wel af en toe even omkeren. Ja, en dan in die tussentijd kan je mooi de stampot maken. Dan is het weer schilderpiepers. Kook ze tot ze goed gaar zijn. En dat duurt meestal twintig minuten. Pak de spekbuiken. Hun noemen het spekbuiken. Lekker knapperig. Ja, maak ja, met spek. Buikspek, de dat, dat ken ik ja, wel. Ja, nee. Spekbuiken staat er. Oké, okay, ja. ja. Pak de buikspekken lekker knapperig. Maak met een schootje melk een snufje zout puree van de aardappels. Met een handmixer. Dan de spekjes erdoor en roer met een grote grove lepel de rauwe andijveer erdoor. Laat de pan erbij op een laag vuurtje staan. Wel blijven opletten dat het een en ander niet aankoekt. Blijf roeren tot de andijvie er helemaal doorheen is. En eventueel een scheutje met extra melk voor een smeuig papje. Nou, dan heb je toch wat lekkers, denk ik, toch? Nou, dat klinkt met een ontzettend goed. Ja, zeker. En dan, ik vind altijd een lekker scheutje erbij. Zo'n ja, kuiltje net als vroeger, zo'n kuiltje. Ja. Beetje Lekker aangemaakt shootje. Oh, heerlijk. Ja, prettig. Heerlijk. En, en die kleine is die er ook? Ja, zeker. Ja, we worden ik... net al tetteren. Ze ja. zit er helemaal klaar voor. Ja, ik heb niet dat. Dat heb ik niet. Nee? Oh, nee. Nou, dat maakt niet nee, uit. Nee, dat, dat is, is roo oh. Ik weet niet waar dat staat. Ik heb geen idee. Maar dat doen we zo meteen. Jawel. Dag, kleine meid. Hallo. Hallo. Hallo. Dag, man. Dag, Dag toetie. Heb jij ook die stamppot gegeten verleden week? Of, nee. Uh, nee? Nee, mama het doet altijd wat jij zegt hoor. Oh. Mijn mama wel. En vind je gehaktballetjes lekker? Ja. Dat wel. Met, met een beetje, beetje mayonaise. Met, ja, is ook lekker. Ah, ja, of lekker. mosterd. Ik vind mosterd nee, lekker. Je, nee. Nee, vind jij, Jackie? Nee. Is La. niet lekker. Ja. Wat heb jij als toetje vandaag? Ik heb vandaag vanilleflag. Vanille. Oh, wat geel, lekker. Die, die, die, die geel, die gele. Ja, dat is dus hartstikke lekker met een beetje, ja. een beetje slagroom erop. Nee, gewoon zo. Niet? Zo. Ook geen hagelslag? Helemaal ja? niet? Nee, gewoon vanilleflag. Gewoon lekker. En dan mag ik daarna een schaaltje uitleggen. Heel <laughs> ja, leuk ja. hoor. Nou. nou. Oké, okay. nou dan ga ik weer. Ja, hè? dan ga je weer. Gaan we weer een plaatje draaien? Doei. Doei. doei. Doe. En bedankt weer hè. Hey, doei. Doei. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on. Let the music take control We're going party, climbing, fiesta, forever Come on and sing my song Hele mooie, hè? Heerlijk, is het Ja. ja. ja. Helemaal en, gezellig. Ja, ik heb, ik heb nog maar wat. Er is, uh, uh, op zondagmiddag is er ook nog uh, een muziek te, te luisteren. En het is uh, de, zondag de 24e van 4 tot 6. En geniet op de zondagmiddag van muziek en een drankje in Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. En deze keer komen de artiesten uit Duitsland: Martin Weber, zing zang en gitaar. Paul Schimmel, zang en piano. En dan Wouter Agen en Onoverdijk, zang, gitaar en de presentatie en de techniek. De toegang is gratis en de locatie is Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Ben je er wel eens geweest? Uh, nou, ik woonde er uh, twee huizen naast. Maar, maar um, dus wat zover het adres ben ik ja. er geweest, maar voor de rest ben ik er nog nooit geweest. Is, is het dus geweest. echt een studio? Of, of, wat? Nou ja, de, ik weet dat er een woonhuis is, want daar heeft uh, vroeger een dominee gewoond, namelijk. Um, en daarachter was een, een, een soort zomerhuis. Dus dat kan omgebouwd oh, zijn tot de studio, studio. Ja. Cool. Oh, nou, misschien moeten we toch eens een keer gaan kijken. Ja, wie weet. Dit is leuk. wel wat voor jou en Janny, denk ik. Ja, Of ja, ja, ik zal het erover hebben. Het ja. wordt trouwens zondag mooi weer, hè? Ja, precies. Het, het wordt ontzettend lekker. Weer. Graad, hè, dus. Ja, landelijk. Dus hier aan de kust zal het uh, ongeveer op 19 nou, blijven ja, steken. Toch, maar heel uh, ja, prettig. Heel toch, prettig zelfs. Heel lekker. Nou, ik, ik ga nu een verzoekplaatje voor jou draaien. <laughs> ja. Nou, dat is wel <laughs> Oké. <Okay. Helemaal> leuk. <laughs> Van Zandvoort, Zandvoort. op 106,9. CFM. Ja. ja. Ja, dat zijn wij, hè? <laughs> ja, ja um, heb jij dat gisteravond nog bekeken, Hans? Uh, de meteoor die je hebt kunnen zien? Of nee, niet? heb ik niet gezien. Oh, er is een uh, meteoor gisteravond boven Amsterdam gezien. En uh, die was het eerst zichtbaar in de buurt van Barneveld. En daarna reis, raaste hij in vijf seconden naar de Noordzee. Die ging echt als een, nou ja, als een idioot. Maar goed, dat uh, we hem niet op ons hoofd gehad hebben. Uh -huh. dat, dat blijkt uit een inventarisatie van de International Meteor Organization, de IMO heet dat... Uh, de vuurbal is vastgelegd door verschillende camera's in het land. En de meteoor spatten vijf kilometer boven de Noordzee... uiteen op ongeveer vijftien kilometer afstand van de kust. Ja, dus dat scheelde niet uh, echt mega veel. Nee, hè? want ik denk dat er toch wel wat overblijft als, als die uit elkaar spatten. Uh, ja, ja, er komen brokstukjes wel door ja. de uh, dingen. Zeker als hij maar vijftien kilometer boven ja. de zee zit. Dus, ja. uh, even kijken, volgens sterrenkundige Lucas Ellenbroek van de, van de UVA... komen dit soort grote meteoren niet vaak voor... Er komt dagelijks duizend kilo aan materiaal naar beneden... maar dat komt in deeltjes die nog kleiner dan zand zijn. Bovendien is het uniek dat het boven een stad te zien is... want vaak uh, alleen maar boven een oceaan of een leeg stuk land. De Amsterdammers hoeven volgens hen niet bang te zijn voor volgende meteoren. Ze verbranden vaak helemaal op. En deze was waarschijnlijk niet groter dan een meter. En is, uh, er is vermoedelijk ook niks meer van over. Maar goed, het is wel spectaculair om dat, uh, ja, om dat te zien. Ik heb hem ook... Uh, op beeld gezien, ja? dat is heel speciaal. Ja, ik heb, ja, ik heb het ook gezien. Inderdaad. Ja. Ik heb wel dat beeld gezien, inderdaad. Ja, precies. Ja, nou, het was een meter. Maar, dus... maar een meter, moet je kijken, dat is toch een, misschien wel een ton, zo wat, hè? Ja, bijzonder, hè? Ja. Ja. Ja. Heb je dat ding trouwens zien neerkomen in Rusland ook? Want er is er toen ook een overheen. Ja, dat was een flinke krater. Ja, en die is gewoon op de, op de aarde ingestort, ja. hè? Ja. Dus ja, het, het blijft toch wel. Ja, het, het, het kan. Ja, ja het precies. Kan. Ja. Maar ja, dat je een keer aangereden wordt door iemand die op zijn mobieltje zit en <laughs> keuringen riskeert, is groter. Ja, daar zijn we weer. <laughs> en zo was het cirkeltje ja, weer rond, Op dat naar muziek. Is, ja. <laughs> you. FM Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. Wolkenvelden trekken over ons land. Lokaal valt er een enkele bui. De zon schijnt vooral in het oosten geregeld. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 17 en de 20 graden. Daarbij houdt de wind het vrij rustig. Zaterdag valt er mogelijk in het noordoosten van het land een enkele bui... En verder blijft het vrijwel het hele weekend droog. In de middag schijnt de zon uitbundig. In de nacht en vroege ochtend is er nog wel kans op mist en lage bewolking. Zaterdag wordt het maximaal 19 graden en zondag zelfs nog wat warmer. Ja. Helemaal lekker. Ja, dat is even lekker. hè. Ja, zeker. Weet. Ja. Ik kijk er zo naar uit. Ja, ik ook. ja We gaan ja. sowieso leuke dingen doen. Ja, en er is dus, van het weekend heel wat leuke dingen in Zandvoort. Dus belangrijk is dat het goed weer is. Ja, en er is ook nog een soort van besloten feestje. Ja. Dus uh, daar oh. zijn we ook voor uitgenodigd. Oh, wat Helemaal leuk. lekker haring proeven. Oh, oh. oh, ja. oh ga je ah. daar heen? Ja. Oh, wat leuk. Ja, we, we hebben onze strippenkaart ingeleverd. Oh. En dan, als je daar je adres op zet, dan word je uitgenodigd ja. voor de haringproeverij. Ah, wat leuk. Ja, dat doe je elk jaar. Hè? Ja, en dan mogen we uitkiezen welke het lekkerste wordt oh, komend nou. jaar. Ja, ben Helemaal benieuwd. lekker. Ja. Neem er eentje mee van mij. <laughs> nee, ze dus nemen niks mee. Nee, sorry. Nee, dat, dat mag Daarop niet. eten. Ja? En kiezen ja? en, en lijstje invullen. Een, een hele haring of een stukje? Het mag. Je mag kiezen. Oh, je mag leuk. kiezen. Ze brengen vaak van die bordjes rond met uh, ja. alle vier de soorten haringen waaruit gekozen kan worden. Ja. Maar je kan ook gewoon kiezen voor de vier hele haringen te oh, wat halen. Wat leuk. Ja. En, en waar wordt dat gegeven? Uh, in, de, in hun loods. In, oh, en waar ja. is die? Die is in Nieuw-Noord. In Nieuw-Noord. Ja, maar goed. Er uh, zijn uh, um, uh, haringkaarten uh, uh, al... Uh, ja, uitgenodigd, ja, ja, zeg maar. Ja. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, smakelijk. Ja, nou, dankjewel. Dat gaat uh, zeker lukken. Ik ben wel jaloers op je. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, echt hè. Bij de ja. zeemermin de haring tien rittenkaart halen. Ja. En dan uh, ben je er volgend jaar ook ja, gewoon maar bij. We, weet je wat het probleem is? Ik lust wel haring, maar mevrouw niet. Nou, dat geeft niks. Nee, dat is waar. Ze niet. hebben ook andere lekkere dingen, hoor. Oh. Ja, lekkere snacks en zo. Het ijsjes. Hij houdt helemaal niet van vis. Nou ja. Echt niet. Ja, nee, het kan. Ze lopen met een bovenmeer. ik zeg, mee. ze hebben ijsjes en snacks. Zoals ik oh, een die... Ik bedoel, ze oh, hebben echt van alles. Dat lussen wel. Dus uh, ja. ja. Nou, hartstikke goed. Nou, eet... Tot volgend jaar dus. Ja, eens smakelijk. Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last. I fear unless I make it all too clear, I need you so. And bless Information, information, information. Heb jij informatie? <laughs> <laughs> ja, want anders zou die jingle echt nee, helemaal nee, nergens nee, op slaan nee, natuurlijk. Nee, is, maar Ja, tuurlijk heb ik dat. <laughs> Vertel. Um, eerst even kijken, we gingen het hebben over de Jutters uh, kofferbakmarkt volgens mij op 24 ja. september op zondag. Ja. Dat is van 10 tot 4 dan bent u weer van harte welkom om uw spulletjes aan te bieden of te kopen. Uh, al vijf jaar blijkt dat de Jutters Kofferbakmarkten in Zandvoort... een groot succes zijn. Het is echt een gezellig evenement... met terug veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters Kofferbakmarkt werd vorig jaar druk bezocht... en ook dit jaar zijn er weer plaatsen te huur voor 15 euro per plekje. Dat is exclusief een borg van 10 euro. Aanmelden kan via uh, het e-mailadres kofferbakmarkt Zandvoort. Gewoon aan elkaar. Nog een keer kofferbakmarkt Zandvoort. gmail.com De Jutters kofferbakmarkt is er dus, zoals ik al zei, van 10 tot 4 uur op het Gasthuisplein in Zandvoort. Nou, en het wordt mooi weer. Ja. Dus wat wil je nog meer? Ja, helemaal top. Ja, toch? Helemaal Niet lekker. Dan. Ja, hoor. gezellig. Bye. Een verzoekplaatje. Jazeker. Ja. Vertel het eens. Ja, ik, euh, zoals ik vorige week al zei, we gaan verzoekplaatjes euh, doen. We hebben vorige week de eerste gehad. Ja. En daarbij ga ik niet vertellen wie dat verzoekplaatje in heeft gediend. Um, want daar hebben we al eerder acties mee gehad. En mensen durven op de een of andere manier dan niet uh, uh, mij de, een berichtje te sturen ja. of te bellen. Dus uh, we hebben besloten dat we alle verzoekplaatjes gewoon anoniem gaan draaien. Anonim. Deze is speciaal aangevraagd door een hele lieve vriend van mij. Uh, Mr. Blue Sky. Ah, en hoe moeten ze een verzoekplaatje aanvragen? Oh, ze kunnen een uh, pb'tje sturen, dus een privéberichtje via Facebook naar Toet Krijestijn. Of gewoon een privébericht sturen op de site van ons uh, op Z Facebook. Zandvoort. Dat is Zandvoort Draait Door. Uitstekend, dat dus... gaan we doen. Ja. Maar je had er al een paar staan, hè? Ja, ik heb er inmiddels drie in de baggerij. Nou, dus uh, we kunnen voorlopig voort, maar stuur ze vooral op. Ja. De, de gezelligste kiezen we gewoon oh, uit. Oké. Okay. Nou, we beginnen met Mister Blue Sky. Ilo. Ja. Side. Please tell us why you u een plan om in 2018 nog een evenement te organiseren... Meld uw evenement dan voor 1 november aan... via de gemeentelijke website uh, voor de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt namelijk doorgezet naar de Veiligheidsregio Kennemerland. Zij bepalen de inzet van de hulpdiensten in de regio bij evenementen. Deze melding staat los van uw formele vergunningsaanvraag... bij de gemeente Zandvoort... Die moet u na uw aanmelding op de regionale evenementenkalender gewoon doorlopen. Een aanmeldformulier vindt u op www.zandvoort.nl. En dat kunt u dan ook dig digitaal versturen. Dat is toch een mooie, hè? Ja, toch? Dus heb jij nog wat? Dan kan je het aanmelden. Ja. ja, precies. Dan ja. kan je een evenement ja. aanmelden. Nou. Dan wordt de veiligheid en verkeersgebeuren allemaal geregeld. Ja. Nou, dat is best wel belangrijk. Ja, ja, lijkt me wel handig. Oké, okay. muziek. I heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't we care for music, do ya? It goes like this the fourth, the fifth, the money falls in. We moeten hem onderbreken. Het is wel ja. tijd. Ja, het was is wel het. even lekker ja, wakker worden is. zeg. Ja, hey. <laughs> dat kan je wel stellen. Ja, helemaal goed. Ja, ja, ja. ja, ja. kunnen het we is. de avond nog even beginnen. Ja, zo is dat. Het is snel gegaan hè. Nou, echt ja. wel. Ja. Ja. ja. ja, ik hoorde hem op de achtergrond Ja, dat is het. Ja, ik moet eerlijk zeggen Ro. Ik hoop dat je er gauw weer bij bent. Want ja. we hebben je toch wel gemist hoor. De extra gezellig hè. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou moest ik ook weer aan die knoppen draaien. Dat is wel helemaal vreemd voor mij. Ja, en het is ook weer een, een stukje dat we niemand hebben om af te zeiken. Yes. <laughs> ja. dat is <laughs> ook dus, uh, uh, Je bent welkom. Ja, jongen. hoor. Volgende week weer. Misschien zien we je straks nog bij zingen. Ja, ja Oké. Okay. En een heel prettig weekend. Ja. En uh, goed weer. Tot ziens. Nou ja, dat wordt het wel. En uh, gezond op. Ik ben er donderdag ja. weer. En ik vrijdag weer. Oké, tot ziens. Dag. Doei.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 rolling all week long Sunday, Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, Wednesday, happy days Thursday, Friday, happy days Saturday, what a day Moving all week with you Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days Thursday, Friday